Voor nieuw te ontwikkelen telefoons van het Chinese bedrijf... gelden de beperkingen wel. De VS legt die op uit angst voor Chinese spionage. In de aanloop naar de Europese verkiezingen... hebben politieke partijen samen ruim 400.000 euro uitgegeven... aan advertenties via Facebook en Instagram. De SP heeft meeste uitgegeven, ruim 40.000 euro. Daarna volgen D66 met 15.000 euro en GroenLinks met 10.000 Denk, de Partij voor de Vrijheid en Forum voor Democratie... gaven voor zover bekend helemaal niets uit aan online advertenties. Met een nieuwe app heeft de politie sinds 1 oktober... bijna 600 mensen opgepakt... die nog een boete of celstraf hadden openstaan, meldt het AD. In de app is dat snel te zien. Daarvoor was het veel lastiger... omdat de politie met verschillende registers werkte. Begin vorig jaar was de politie op zoek naar 11.000 mensen... die nog een celstraf moesten uitzitten. De Nederlandse overheid geeft vanaf vandaag voor het eerst groene obligaties uit. Met de opbrengst mag de overheid alleen groene investeringen doen... in bijvoorbeeld windmolenparken op zee of fietsparkeergarages. Ook gaat er geld naar het ophogen en versterken van dijken. Vooral bij pensioenfondsen was de vraag groot... om te kunnen investeren in groene obligaties. Het weer bewolkt met in het oosten soms regen... en het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. BFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vrij veel vertragingen zijn nog op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij knooppunt Nes 9 kilometer, kost je ruim 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht 4 kilometer, vertraging daar een kwartier. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude 14 kilometer, daar is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lang. van Entertainment for You. En lieveling, we gaan lekker verder met het laatste nieuwe nummer... van Jeffrey Kuipers. En alsof ik niets weet. Ik lees het van je af. Jij ligt tegen mij. Ik zie het verraad in je blik. Ik bedek het met een lach.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 En alsof ik niets weet. En ja, wat een heerlijk nummer is dat. Ja, en, en we gaan. Uh, wat gaan we doen? Gaan we, doen? Ja, we gaan gewoon nog lekker een uh, lekkere gouden oude rijden. En dat doen we met. Uh, uh, uh, ja, even kijken hoor. Chris Andrews. Ja, Pretty Belinda. Ja, af en toe uh, gaat het niet meer zo best. De rode lettertjes. Het werkt niet echt. Lived on a boat house down by the river. Everyone called her Pretty Belinda. Went to the boathouse down by the river. Just for a look. Pretty Belinda. Nou, lekker de muziek hier vanaf de tolweg 10 En ik dacht, nou, laat ik eens een ander plaatje zoeken. Een plaatje uit eh, ja, vroeger, vervlogen jaren... eigenlijk toen een radio uitzendde. Niet mocht, eigenlijk officieel. Maar goed, eh, ja, de Piraterij heette dat toen. En ja, ik heb een plaatje gevonden. Hè, dat, eh, ik heb me laten vertellen dat dat een broer is van Melchior Rietveld. En eh, ja, tegenwoordig ook eh, producer en John Christie... Amore Mio. Het is middernacht, de stad bruist van leven. Ik dwaal door de straten, maar weet niet waarheen.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 Amore Mio. En dat allemaal vanuit Zandvoort. Tot de klokjes van 7 uur. entertainment voor you. En we gaan uh, lekker naar de Los Lobos in La Bamba. Zeg nou eerlijk. Ja, het is toch heerlijk weer. En er hoort natuurlijk uh, deze lekkere muziek bij van Los Lobos en La Bamba. En uh, ja, ja. Hier het waarschijnlijk ook al gelezen. De Grand Prix is na 35 jaar weer terug in Zandvoort. Ja, het is gelukt. De Formule 1 keert... Uh, keert in Nederland. En uiteraard... de circuit van Zandvoort. De Grand Prix van Nederland... op circuit staat in, ja, staat in mei 2020... op de kalender. De exacte... exacte datum wordt binnenkort nog bekendgemaakt. Ja, af en toe... heb ik een beetje splaakgeblek. Robbie Williams... en something stupid.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 It's late and I'm alone with you. The time is right. Your perfume fills my head. The stars get red. Feels be Het is ideaal weer om uh, inderdaad uh, een beetje te windsurfen. De servers waren dit. En uh, u luistert nog steeds naar Entertainer for you tot de klokks van 7 uur. Uh, dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. En uh, we gaan verder met Bertha Verbeek. En jij was de liefde van mijn leven. Zomaar in het zocht een lief. Maar jij, je komt jezelf echt nog tegen. Want je hebt me zo bedrogen, hoor je woorden zijn gelogen, ook ben jij? Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad, ik moet alleen. Maar jij, jij komt jezelf echt nog tegen, want je hebt me zo betrogen, al je woorden zijn gelogen, dan ben jij. Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad. ik moet alleen zijn. Dat was de liefde van mijn leven. En we gaan naar de... Uh... Oh ja, koelen, cool, En dan uh, hangt het feestje in de lucht, hoor. Soms denk je even aan Ja ik This is Feestje in de lucht. En ik heb hier een plaatje aan staan. Ja, ik, ik weet dat mijn collega Rob. Rob en. Ja, jij, jij vindt hem heel mooi. Stef Horn. En jou ja hoor, de bom is gebarsten.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 Maar wat is er?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 He won't ever set me free is Presley Lord, how I love to hear him sing So I'll adore him just forever He's just a golden memory 1977, Danny Mirror and I Remember Elvis Presley. U luistert naar Entertainment For You.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 I don't Stevie Wonder was dit. Uit de uh, gouden oude doos. En ja, ik ga een plaatje draaien. En dat is, uh, ja, de Alzheimer, dat komt te goede aan de Alzheimer Stichting. Dit plaatje. Dus uh, bij ieder bedrag, uh, tenminste bij iedereen die uh, dit plaatje aanschaf... komt de bedrag te goede voor de, voor de Alzheimer Stichting. Waarom heb je nooit gezegd uh, Peter Beense...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 Zal het straks weer beter met je gaan. Beter Weens, en waarom heb je nooit gezegd? En, uh, ja, zoals ik al zei en uh, bij het aanschaf van dit nummer... Uh, ja, kom het, uh, het bedrag ten goede aan de Alzheimer Stichting. En uh, we gaan een lekker plaatje draaien van, uh, van Rod Stewart. Ja, laatst was hij hier dan in uh, Nederland. En something when we touch. Of sometimes when we touch... Soms heb je dat wel eens zo'n dag. Dan heb je een beetje dat Komt door het zonnetje, denk ik. You ask me if I love you en ik choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you. With a lie, and who am I to judge you? And what you say, I'll do. I'm only just beginning to see. You. I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. pride, but through all the insecurity, some tenderness survives. I'm just another rodent, still trapped within my truth, a hesitant prize fighter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 Sometimes when we touch, the honesty is too much. Sometimes, sometimes, hmm. Zo, waar is dan? What's sometimes, het sometimes, sometimes when we touch. En ik ga uh, ja, zoals gewoonlijk eigenlijk een, een plaatje draaien. En voor mij weet de helft, en dat is Mladen Gordovic, en hij hebben het over Tigo Tigo Morizumi. Zbier ten no czas piesmu za nienu duszu, zwieraj ten no samo za samozaniu. Była je jedyna żena u moj. Nie kwietajuj po ljubitko sukać nie mogu ja. Ticho, ticho, more shumi op bezowet, nie no i me, ona ne morime. Ticho, ticho, no czas patruw, ze stare. Tijdens het liedje, zelfs je jedina žena u mom životu. die Langzaam naar de klokjes van uh, 7 uur. En Mike die staat alweer te popelen. Dit was uh, Mladen Gorovic En Tigo Tigo. Morgen zoen Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, graag uh, hoor ik u volgende week weer. Volgende week de gast hier in de studio. Catharine Hultes. En uh, ik zou zeggen dan weer lekker luisteren. Ik wens u een goed weekend. Geniet van het zonnetje. En graag uh, ja, tot volgende week. Doei!